Ja, Stan van Samang, je bent genomineerd voor drie MIA's. Uh, pop, solo man en hit van het jaar. Welke zou je het liefst hebben? Wat was de pop, uh, man en hit? Dat is moeilijk eigenlijk. Maar zo de Noofdvogel afschieten, dat lijkt me wel wat. Zo hit van, hit van het jaar. Maar man is, is ook wel leuk, man pop. Ik weet het niet. Stel dat ik er één zou winnen, zou ik al een gat in de lucht springen. Gezien de, de collega's die meegenomineerd zijn, denk ik niet dat ik veel kans maak. Maar geef er maar eentje van de drie en ik ben dolblij. Je hebt vijf keer de Lotto Arena gevuld. Uh, prikt het dan niet een klein beetje van verdorie, die live uh, Mia, die, uh, dat je daar niet voor genomineerd bent? Goh, nee, mensen die, die uh, nomineren zullen daar uh, uitstekende redenen voor hebben. En dan, uh, dan geloof ik dat. Dus ander en beter... En uh, nee, dat pikt niet, nee. Voor alle duidelijkheid, wij vonden het fantastisch, hè? Uh, het concert. Voor... Het, u uit, u het was uh, U2 niveau, allez, qua, qua design en dergelijke, was het fantastisch. Hebben jullie al ideeën voor het Sportpaleis? Want je, je ziet het nog voor dit jaar. Ja, dat is toch ook iets dat ik, dat, ik, uh, dat ik ooit in mijn leven wil gedaan hebben, zo. Goedenavond Sportpaleis roepen. En uh, ja, dat zit eraan te komen, hè? 26 november. En uh, ideeën. Ja, een mens zit altijd wel vol ideeën en heel veel ervan lukt niet of kost te veel. Of uh, er zullen wel een heel deel ideeën van afvallen. Maar ja, ik ben daar in mijn kop toch wel al, uh, toch wel al mee bezig. Ja. Hoe dat er precies gaat uitzien, ja, dat weet ik nog niet. Nee. Liefde voor muziek heeft jou natuurlijk gehyped als zanger. Hoe zoek je nu het evenwicht tussen acteren en, en, en zingen? Uh, gaat nog altijd het acteren voor op, op het zingen of... Uh... Ik heb nooit uh, iets laten voorgaan op het ander ofzo. Ik heb altijd, tot nu toe, uh, houd vasthouden, de beide nog altijd kunnen combineren. En dat zit er niet direct aan te komen dat ik dat ga moeten veranderen. Dus ik kan nog altijd combineren. En het moment dat ik het podium opstap, ja, dan zing ik de ziel uit mijn lijf en ben ik een zanger. Het moment dat er iemand actie roept in een fictiereeks, ben ik daar als acteur. Dus de, voor mij is dat eigenlijk niet zo'n issue van ben jij nu een zanger of een, of een acteur. Voorlopig moet ik niet kiezen en doe ik dat bijgevolg ook niet. Je kan de tijd maken voor beide. Precies. Nou, wel, op een of andere vreemde manier is, is me dat toch al uh, tien jaar aan het lukken. Zo. Ja. Heel raar, maar heel leuk, geloof me. Betekent dat er ook nieuw materiaal uitkomt? Want nu is uh, recent de DVD ook uh, in reissue met de liefde voor het publiek uh, uitgekomen. Ja, dat, dat is zo'n moment dat je een plaat maakt. Ze zijn eigenlijk al bezig aan de volgende. Of ze de nummers aan het schrijven. Of, uh, dus dat is nu niet anders. Dus ja, er komt uh, niet morgen. Maar er komt wel nieuw materiaal aan. Ja. Richting Sportpaleis. Dat zou mooi zijn, ja. <laughs> ja. Dank je uh, Samang, heel veel succes uh, in het Sportpaleis. Dankjewel. Merci.